Sampersen met het NOS-journaal. In Westminster Abbey in Londen is koning Charles officieel gekroond tot koning. Na het afleggen van de kroningseed werd Charles gezalfd. Daarna kreeg hij onder meer de rijksappel overhandigd. Ten slotte zette de hoogste aartsbisschop van het land een twee kilo zware kroon op zijn hoofd. Camilla, de vrouw van Charles, is ook gekroond en draagt nu officieel de titel koningin.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 Medewerkers denken dat de fabriek volgend jaar sluit en eisen een goede ontslagvergoeding. In de fabriek worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW... maar dat contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. Een bekende Russisch-nationalistische schrijver is gewond geraakt door een autobom. Volgens het Russische staatspersbureau TASS vond de explosie plaats in Novgorod, een stad 400 kilometer ten oosten van Moskou...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 En natuurlijk het beest van de week. En we hebben, als we tijd over hebben, de inhaakdagen. En daarover gesproken, het is vandaag Nuikt Naakt Toinierendag. Dat dus meen je ja. niet. Dus <laughs> jij was op je landje, Denno? Uh, nee, ik was niet op een landje. Uh, ik was uh, lekker aan het bellenblazen, want het is namelijk internationaal bellenblaasdag. Dus uh, dat oh, ook dat nog. nog? Ja, ja, ja. Nou ja, helemaal geweldig. Leuke mm. uitzending vanmiddag tussen 2 en 5 uh, uur. Mm. En uh, we hebben ook nog voetbal trouwens, want we oh, gaan ja. nou horen. 12 ja. uur tegen SV Zandvoort. En uh, Jan van der Leen is daarbij aanwezig. En om 12 uur is het gebeurd. Hè? We kunnen nu zeggen: Koning Charles III. De Vandaar deze van Jubi fake.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 Girls, I play. When I am king, surely I will.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 Aanspreek met burgemeester. Ja, dat doen mensen graag. Op een of andere manier geeft dat comfort aan mensen. Jong en oud doet dat. Als ik gewoon over straat loop... Aan burgemeester? Ja, dat ja, waar. Er gebeurt heel veel. Albert, je had een drukke week achter de rug in je functie als burgemeester. Met name 4 mei. Die dag begon al heel vroeg. Toen had je al collega-burgemeesters... plus alle wethouders te gast...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 uh, van feestdagen en ja. bijeenkomsten. Want uh, 4 mei is natuurlijk een gedenkdag. Uh, ja, wij komen um, als burgemeesters bij elkaar uh, s ochtends. Uh, die van Haarlem, uh, die van Velzen, uh, Heemstede, Zandvoort, um, uh, Bloemendaal. Ja, dat zijn ze volgens mij, hè? Ja. En dan ben je gastheer. Uh, en dan uh, ben ik gastheer. Ja. En wat wij dan doen op die, bij die ochtendsessie die echt heel...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 Uh, en ze vertelde ook heel indringend het verhaal van haar moeder. Uh, die uh, ja, overbleef met uh, uh, een paar meisjes. en uh, naar Nederland kwam. en eigenlijk verwees hier uh, weer een bestaande op te bouwen. Dus het was eigenlijk een heel hard en aandoenlijk uh, uh, verhaal. Zeker. En van daaruit uh, gaan de mensen naar de zeeweg. Daar zijn dan al uh, heel veel mensen, die verzamelen zich daar.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 De militairen zijn er inmiddels dan al. Die hebben zich verspreid over de begraafplaats. En dan, dan komt een paar minuten voor acht op, op 56, dus 17, nee, 19.56 dan wordt de last post geblazen vanuit de duinen. Zeer plechtig, dan wordt het helemaal stil. Hmm.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 Uh, dus ja ik denk dat het in de traditie van mensen zit om dat te, te, te willen beleven ja. en ze lopen langs die graven natuurlijk is natuurlijk één graf uh, uh, wat heel erg sterk bezocht wordt dat is dat van uh, die schraft. ja omdat dat natuurlijk de enige vrouw is die is gefuseerd. Je moet door best wel Duitsers. zoeken. Hè? Ik heb het wel eens uh, bezocht, ook de erebegraaf. Ja. Maar je moet best ja. wel zoeken naar het uh, jo nou, dat Johanna Graf in... Johanna, uh, ja. heet. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is niet zo op de avond van uh, uh, de 4e mei. Ja. Omdat er toch ja, opmerkelijk veel mensen naar dat graf toe gaan. Oh, die weten dat. dat. Uh, okay. Die weten dat. Ja, en uh, ja. dus je ziet daar altijd een groep omheen hangen. Uh, nou. uh, dat is de enige vrouw hè, die daar ligt. Uh... Ja, ja, de Duitsers fuseerden geen uh, vrouwen. Dat vonden ze gênant. Maar, ja. Uh, yeah, zij uh, domme pech eigenlijk. Nou, daar bestaan natuurlijk allerlei theorieën over. Uh, maar zij heeft zich wel heel erg uh, uh, verzet. Echt in haar, ook in haar hele wezen.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 Nou, en wat, wat kun je beïnvloeden? We hebben naar allerlei dingen beke, gekeken. Er staan natuurlijk bomen langs die zeeweg. Um, in de middenberm is uh, voor een deel vrij. Dus op het moment dat ze, dat ze gaan um, uh, uit de bocht schieten... gaan ze soms over de kop op de andere uh, weghelft. Dus de middenberm zou je ook kunnen verhogen. Um, dan lijkt het optisch misschien ook nog wat smaller, die zeeweg. Waardoor je wat minder hard uh, uh, rijdt misschien.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 Want ja, uit het, uh, het, het natuurreservaat uh, uh, komt toch uh, de. Het zijn hun kom, herten? Die, het zijn hun herten. Ja. Nou ja, de herten zijn van niemand. Oh, oké. Okay. Ja, ook en ja, dat maakt het niet zo ingewikkeld van je. Ja, maakt het ingewikkeld, maar ja. ook juist weer niet. Oké. Okay. Want omdat uh, uh, het zijn wilde dieren.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 En stel dat het gebeurt, moeten ze ook kunnen terugspringen. Dus daar zijn ook wel weer uh, de voorzieningen in denkbaar. Maar ja, die kosten elke voor zich natuurlijk geld, dat bereiken jullie. Ja, ja, ja. Maar ik wil, uh, uh, kijk, ik ga in uh, uh, oktober, uh, uh, uh, ja, is er even een erop en dan uh, vertrek ik. Maar ik, uh, ik wil om, uh, tot het uiterste inspannen uh, om uh, dan toch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 Uh, en ik, ik ben de, van de veiligheid, dus we trekken ook samen op. Net zo ja. goed als David dat ook uh, doet. Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan even naar muziek en dan praten we zo verder. Zeker, Benno, doen we. En die muziek is van Earth, Wind and Fire. Hier is uh, and love goes on.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 Dat is uh, iets meer dan zandvoort. Dat zit ja, op 17. 17, ja, 17 ja, ja, en wij wij omarmen zandvoort hè, natuurlijk. Is dat zo? Ja, als je dat zo op de kaart ziet dan. Uh... Ja, ja. ook oh, hier nee, meneer. Ja, ja, ja, ja. Het is er omheen gebouwd. Ze ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dus hebben het vroeger wel eens uh, gehad Genoeg. over een uh, ruil uh, tussen Zandvoort en uh, Bloemendaal. Dat uh, jullie dan uh, Binveld uh, zouden krijgen ja. en wij uh, de Kop Zeeweg. Ik kan David niet tegenkomen, of hij begint er weer over. Oh, oké. Uh, oké, okay, okay, okay. uh, En dan met name uh, over die parkeerinkomsten op de Kop Zeeweg. Uh, oh, uh, het, uh, het is wel een zakenman, die ja. burgemeester van jullie. Uh. Ja, je kan een leuk feestje geven daar. Uh. Ja. Ja, nou, dat werd vroeger natuurlijk heel veel gedaan. Maar goed, uh, Albert... Uh, uh, je hebt in je portefeuille... Je hebt je openbare orde en veiligheid. Uh, je wordt bij een nacht en ontij Door uh, de meldkamer van uh, uh, Noord-Holland... Uit je bed gepiept. Je hebt een, ook een zogenaamde pager... Van de, ja. van de meldkamer. Ja. En... Um,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 dat uh, toen ik kwam als burgemeester meteen tegen mij gezegd... Uh, werd Albert, uh, daar moet je echt op ingrijpen. Dus wij zijn uh, met de strandtenthouders uh, in uh, gesprek gegaan. We hebben ook iedereen door de Bibop-molen uh, gehaald. Hm. Uh, en we hebben er eigenlijk een strand van gemaakt... wat uh, uh, nu eigenlijk veel meer in de breedte uh, de mensen bedient. Sport, uh, natuurlijk mensen, maar ook de feesten. Want Bloemenau nou was, bloemen nou was vroeger gewoon een familiestrand, hè? Ja. Ja, nou dat hebben we ook weer teruggebracht. Uh, en één ding hebben we er in ieder geval uitgehaald... en dat waren die vip lounges. Want uh, de penozen van Amsterdam, uh, de jongens die liquidaties uh, verrichten... Uh, die uh, werden daar uh, uh, gefetteerd. Uh, en dat betekende dat er uh, al even die modellen in zaten... met uh, uh, uh, zwart geld, wat wit gewassen werd. Uh, er werd enorme uh, verkopen uh, waarde...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 Er zijn, er zijn ook wel initiatieven. Uh, dit is echt burgerparticipatie. Ja, leuk is dat. En wij we doen eigenlijk hetzelfde concept als antwoord Als mensen komen, leveren zakken, leveren prikstokken oh. en, uh, en hesjes. Ja. Mogen wij even naar uh, Caprera toe gaan? Want uh, ja, dat is prachtig uh, natuurlijk uh, daar uh, in Bloemendaal. Uh. Uh, ja, vijf jaar geleden, Albert, was je daarbij aanwezig. Jubileum, hè? dit jaar weer een uh, jubileum... Uh,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 Uh, zeg maar ook in de kamijtschede leeftijd, zou ik maar zeggen. Ja, die zat er, ja joh, die had het helemaal lekker voor zichzelf gemaakt. Die zat op een bedje zo lekker, met een parasolletje erboven zo, met een, uh, een lekker dingetje, een capirinha of weet ik veel wat ze te pakken had aan, aan een cocktailachter dingetje zo. Die zat daar eigenlijk al helemaal goed, zou ik maar zeggen. En toen werd er voor haar neus, je zag er helemaal dat je denkt, zeg dacht echt, val ik even met mijn neus in de boter, zeg. Werd er voor haar neus een beachvolleybalveldje uitgezet, zeg. Ja, zeg. Dus ja. Geweldig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 Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh Herman! Eén uur met jou is vijf kwartier. We jij staan samen stijl, ik het station. We staan samen stijl, ik de, jij bent de stel. regen, ik de tong. We jij staan samen stijl, ik de bonbon. We de staan samen stijl, ik de kokom. De ik ben het zakje, ja. jij de thee.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 De wereld beroemd mee. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou Wij zijn het varken gaan we nou mee, en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaan. toch en een vries. Dat kost mijn Jij ja, nou. bent de schrikdraad bent de waarop ik piep. Ik ben de Hier. kip. Ja, dat was uh, de tukker uh, Herman Vinkers. tezamen met onze Brigitte Kaandorp uit Overveen. We staan samen sterk... En ik hoop ook dat het geldt voor SV Zandvoort op het voetbalveld. Goedemiddag Jan, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Ja, we spelen, ja, we spelen vandaag in Horen, een heel eind weg. Ja, inderdaad. Sjonge ja. jongen, een hele rit voor je geweest Jan. Ja, gelukkig genoeg meerijden met de valaren maar het was echt een rit. Ja, had is een uur rijden. Zeker, nou ja. In ieder geval vandaag tegen Zwaluwe. De, de team staat op de zevende plek en wij als SV Zandvoort op nummer negen.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 Uh, we spelen vandaag met Jurie Mans, die is van stal gehaald, Chris Dolben is stal gehaald, Max Aardenwerk staat er weer in. Het is 37 jaar, Milan is gelukkig weer terug. Maar ja, die, uh, we staan achter, dus uh, het heeft het voorlopig geen, uh, geen winterijer, of wel winterijer gelegd, mag ik het zo zeggen. Ja, geen, uh, geen sterk begin van, uh, ja. van deze wedstrijd uh, Jan. Nou ja, jij gaat de wedstrijd uh, voor ons uh, in de gaten houden vanmiddag. We komen straks gewoon weer uh, bij je terug. En dan hopen we dat je beter nieuws uh, voor ons hebt. Ik hoop het ook, maar ik vrees het erg. Oké, okay, nou, dat, uh, <laughs> dat klinkt ook weer nee, niet als, de best. Als ik het spelbeeld zo zie, dan, uh, dan is het toch wel dat zwaaien we de overhand. Is. Nou ja, laten we hopen op uh, verbetering. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Dat was Jan van Leden. Daar hier nog horen, Benno. Ja, burgemeester. Ook een voetballiefhebber? Ja, zeker. Ja. Nogal. Ja. Maar ik ben een Groninger. Dus ik ben een mineur. Dat begrijp je. Want mijn FC die doet het helemaal niet goed Och, dit jei. jaar. Oh, een hoop gedonder in de test. <laughs> dat moet je niet hebben. Nee. Dat nee, nee, gaat nee. ten koste van kwaliteit. Ja, ja, ja. Uh, we gaan bijna weer afsluiten dit uur. Um, ik zit even te denken... Um, je hebt je nogal boos gemaakt de afgelopen weken. Uh, tenminste, die hakenkruizen die op diverse plekken. Is dat eigenlijk. Uh, misschien kan je het zelf even vertellen, Albert. Wat, uh, want je bent ze ook allemaal afgefietst, uh, begreep ik. Ja, ja nou, het waren er twee. Eén aan de Duilustweg, dat is uh, tussen uh, Overveen en Aarnhout In uh, en er was er een aan de Leidse vaart uh, op het viaduct van de, uh, van de trein.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 Mm. En uh, ik probeer te begrijpen waar het in Bloemendaal is. Want in, in geen van de omliggende gemeenten is het uh, aan de orde. Ik heb wel tegen de politie gezegd, ga er bovenop zitten. Uh, dat, het is ook regionaal opgeschaald uh, in uh, de recherche. Oh, goed wel. Um, want ik neem het hartstikke serieus en ik wil daarop investeren. Ja. Maar het is... Um, <kliek> uh, als je net de week van 4 mei uh, hebt... Dan, uh, dan is het onbegrijpelijk dat mensen die...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 Elbert, dank je wel en uh, misschien tot de volgende keer. Nou, dat was zeer aangenaam, mannen. Ik uh, dank jullie wel. Hartstikke goed werk uh, door jullie. Oké, okay, dank wel. Dat kan nog even al. gezegd zijn. Hartstikke okay. bedankt. Fijne dag. Dag.